Freddy van met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het atoomakkoord met Iran niet op, zoals verwacht. Maar hij wil wel dat de voorwaarden worden aangepast waaraan Iran zich moet houden. Trump zei dat Iran ondanks het akkoord toch bezig is om een kernboom in handen te krijgen. En hij houdt Iran verantwoordelijk voor de verspreiding van terreur en geweld in onder meer Syrië en Jemen. Trump wil samen met het congres en de Amerikaanse bondgenoten tekortkomingen opsporen in het akkoord.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 Een man van 22 uit Pannerden heeft drie jaar celstraf gekregen... voor de aanslag op een woning van een Somalisch gezin. Ook moest hij een schadevergoeding betalen van 1000 euro. In 2015 lieten de man en iemand anders samen... een zware vuurwerkbom ontploffen bij het huis van het gezin. Ook hingen de twee A4'tjes op met een foto van Geert Wilders erop... en de tekst Blank is beter, eigen volk eerst. Allochtonen moeten weg hier gezin is destijds zo geschrokken van de aanslag dat het is verhuisd. Het weer: bewolkt, maar droog. Temperatuur vannacht 13 graden. Morgen meer zon en 18 tot 21 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen vier. You on Some of them men think they freak this like we do, but no, they don't. Make your check come at the neck. Disrespect us, no, they won't. What I'm even try to touch you. We zijn weer uh, terug in de uitzending. En dat gaan we weer met erg veel plezier doen. En die met twee heel bijzondere gasten. We moeten ons nu gedragen. Want we zitten in de scheidsrechters. Dus één verkeerd woord. En je krijgt een gele kaart. En ik krijgt al een rode. Dat weet je. Ja, dat ben jij om uh, stijl opgekend. Oké. Okay. Jolanda Brada is onze gast. En daarnaast uh, een heel jeugdige scheidsrechter. Mirijn Goeziende. Om met jou te beginnen. Wat ben jij... Ongelooflijk enthousiast over het vrouwelijke fluiten. Vertel. Uh, ja, omdat uh, er zijn altijd te weinig vrouwen uh, als scheidsrechter. En uh, zelf heb ik ooit uh, heel veel kansen gehad en, en gelegenheden gekregen om, om zelf te fluiten. En ook uh, me verder te bekwamen, ook internationaal. En op een gegeven moment ga je dan, uh, als je daarmee klaar bent, dan wil je ook anderen helpen. Begeleiden, coachen. En, en daar heb ik mijn nu op gestort. En ja, als je dan om je heen kijkt, en laten we eerlijk zijn, de sportwereld is voor een bepaald deel uh, nog steeds dat er heel veel mannen daar zitten. En te weinig vrouwen, althans vrouwen die zich te weinig manifesteren als scheidsrechter, overigens ook als trainerscoaches, hoor, maar in mijn geval gaat het dan puur om scheidsrechters. Hoe komt dat? Dat er te weinig vrouwen zijn. Nou, op clubniveau zie je best wel dat er uh, veel vrouwelijke scheidsrechters zijn. Maar als ze de stap moeten maken om van, van de club door te stromen naar een district of, of landelijk. dus Wat wij binnen de hockeywereld bondscheidsrechters noemen. Dan zie je dat er een soort drempel is of een obstakel. En, en wat dat dan precies is, dat is nog niet helemaal bekend. En het leuke is, morgen hebben we uh, de kick-off van het project Meer vrouwen in de arbitrage. Waar zeven sportbonden aan deelnemen. En van iedere sportbond komen er morgen. In gewoon voor de voor de leut welke sportbonden weet je dat? Ja. ja, die weet ik uit mijn hoofd. Huh? Voetbal, uh, volleybal, basketbal, korfbal, handbal, voetbal, uh, nee, dat zei ik al, hè, uh, hockey. Uh, nou vergeet ik er één, Waterpolo. Waterpolo. Ja. Ja, ja, ja, ja, ontzettend leuk. En ik heb er ook heel veel zin in. Want het zijn uh, van iedere bond komen dus uh, drie vertegenwoordigers. Sturs. En onder uh, leiding van Minke Boy, oud uh, Hockey International. En die gaat uh, morgen met ons in gesprek met z'n allen om te kijken. Nou ja, wat zijn jullie ervaringen? Wat, wil, hè, wat willen ze delen? En wat kunnen we van elkaar leren? Maar ook wat zijn de wensen? En om terug te komen op jullie vraag, wat zijn ook de obstakels? Ja. Waar ze tegenaan lopen. En Bink heeft ook bij de KNVB gezeten. Ja, dus klopt. die is van alle markten thuis. Hè? Dat scheelt wel. Ja, we ja. ik ook erg enthousiast om ook meer vrouwen actief te krijgen in, in die wereld. Ja. Brian hè? jij ja. bent uh, scheidsrechter klopt. en jong. Wat is ja. de meest gestelde vragen? Um, tot nu toe, uh, ja, hoe ben je zo snel gegroeid eigenlijk? Uh, niet waarom? Wel waarom? Um, kun, je, kun je niet hockey en ben je maar gaan scheidsrechter? Uh, nee, nou, ik speelde zelf tweede klasse uh, tot vorig jaar. Uh, op school? Ja, dus, uh, ja, vierde klasse is het uh, laagste eigenlijk en daarna de derde de tweede. Um, maar ik ben op een gegeven moment gevraagd om in de zaal voor de bond te gaan fluiten als CS-plusser. Dus clubsgelechte plus. Um, en dat beviel me zo goed en ik werd gevraagd voor de bondsopleiding uh, bij de KNB. Uh, en zo uh, ben ik halverwege het seizoen gestopt met hockeyen en uh, ja, gaan fluiten. Geen seconde spijt gehad? Nee, dat moet niet. Je is, je, is je vader jouw voorbeeld? Uh, nou, het, Hij heeft me wel heel geholpen. Is het, uh, het is wel een goede scheidsrette namelijk. Ja, klopt. Hij is natuurlijk ook landelijk gefloten. Uh, maar voorbeeld... Nee, ik heb toch andere voorbeelden waar ik me meer aan ophang dan mijn vader. Maar is, is het wel een van de redenen geweest om alleen te gaan fluiten? Ja, maar hij heeft, ik heb hier natuurlijk zes jaar op Zandvoort uh, gefloten aan het begin. Daar heeft hij me gewoon ontzettend geholpen en uiteindelijk kom je daar zo uh, heel ver mee. Um, ja. En dat helpt wel echt. Ik zou bijna zeggen, je kunt beter uh, bij hockey fluiten dan bij bijvoorbeeld voetbal. Ja, de spelers hebben meer respect voor je. Uh, dat zie je ook wel vaker. Um, normaal praat je kan gewoon, in plaats van dat ze meteen uh, met z'n team om tegelijk uh, om je oren vliegen. Um, ja, ik vind het gewoon leuk om te doen ook. Zou je voetbal willen fluiten? Um, je kan natuurlijk meer ermee doen uiteindelijk. Je krijgt meer bekend dat je krijgt er, ja, dit is wel een groot podium. Uh, dit blijft heel klein en dat ja, vind ik er ook leuk aan, maar voetbal zo even Maar wat een net Sebas, goede hier. Die heeft als droom uh, een finale spelen. Is jouw droom de Olympische finale te sluiten? Uiteindelijk wel, ja. <laughs> Is dat ook echt iets waar je naartoe wil werken en kunt werken? Ja, ik doe het wel in stappen. Ik probeer nu gewoon eerst het landelijk in te komen. Uh, en vanuit daar kijk ik hoe ver ik nog verder kan komen. Uh, op welke leeftijd zit je dan uh, en hoe ver kan je nog doorontwikkelen. Maar zometeen ga jij als, uh, nou ja, wat ben je nu? 16, 17? 21. 21, goedemorgen. <laughs> uh, dat was die vorige jongen, die was uh, heel jong. Je bent 21 en je fluit zometeen. Uh, ervaren jongens van 7, 28, misschien wel 30? En die kijken naar jou van, hé hey, broekie, wat moet je? Nee, dat valt om heel op zich. Het, het, ze hebben allemaal gewoon respect voor scheidsrechters. Ze weten wat ze kunnen um, en wat ze niet mogen doen, wat ze wel mogen doen. En soms zoeken ze grens op naar, en daar ben je als scheidsrechter zelf voor in om dat uh, tegen te houden. En je hebt het voordeel dat je met z'n tweeën fluit? Ja. Dat. Wil je met een vrouw fluiten aan de andere kant? Dat maakt op zich niet uit. Nee? Nou, nee. oh, dat is goed nieuws. Ja, dat is heel fijn. <laughs> maar daar hebben we binnen de hockeywereld ook helemaal geen nee. probleem mee. Nee, want volgens mij al 20, 25 jaar geleden... Uh, zijn de eerste vrouwelijke scheidsrechters ook doorgedrongen tot de herenhoofdklasse. Dus, dus dat is op zich helemaal niet nieuw. Alleen wat je ziet, en dat zal Marijn ook mee uh, tegenkomen... dat je natuurlijk wordt uitgeprobeerd. En of je nou man of vrouw bent, dat maakt niet uit. Alleen vrouwen hebben het soms wel eens wat zwaarder, want stel je voor dat je in de hoofdklasse bij de hockeyheren terechtkomt... ja, dan moet je wel een goede achtergrond hebben en ervaringen hebben opgebouwd... Om, om dan daar aan de bak te kunnen komen. Komt het door de snelheid van het spelletje? Nee, het is ook anders. Het is niet zozeer alleen de snelheid... maar het is soms wel eens wat technischer. Het is soms ook wat, juist weer makkelijker eigenlijk omdat het wat voorspelbaarder is... Uh, maar het mooie is gewoon dat acceptatie bij, ja. de, bij de mannen is gewoon uh, over het algemeen ook wat hoger weg, Ja. weglopen. Ja. Maar nu zien we in de maatschappij om ons heen uh, duidelijk verruwing ja. op alle gebieden. Mm -hmm. Merk je dat ook terug op het sportveld? Zeker, Ja, dat komt zeker ook, ook niet alleen bij de, hockeybond, bij de hockeybond voor, maar ook bij de andere sportbonden. Ja, daar hebben ze mee te maken. En dat is, als we nog even terugkomen op het verhaal over die obstakels, dat is wel waar een aantal, ik weet niet of ze allemaal, maar een aantal vrouwen zegt wel van, ja, dat is mooi, dat fluit op hoger niveau, maar als daar de verhuwing ook toeneemt, hoe gaan wij daarmee om? Wij willen daar misschien wel wat meer bagage voor krijgen en dat we bijvoorbeeld extra aandacht gaan besteden aan bijscholingen op dat vlak. De verruwing in het voetbal is enorm. Hè? Iedere maandag kun je de kranten openslaan en is er wel ergens een scheidsrechter gemolesteerd of aangevallen of uitgescholden of weet ik wel. Is dat bij hockey ook zo? Nee, nee, gelukkig niet. Nee, zeker niet. Wij hebben wel eens incidenten en er is wel eens een keer een excess, maar dat is gelukkig heel erg weinig. Ja. Jij kunt er ook over praten, Marijn. Heb jij al iets meegemaakt dat jij onderheus bejegend bent, om het zo maar te noemen? Nee, eigenlijk nog niet. Nooit een wedstrijd hoeven staken? Uh, nee. Dat moet toch een ideaal leven zijn. Uh, Henny en ik lopen ook uh, vaak op andere sportvelden. En dan zie je op, bij een voetbalveld op zaterdagochtend jongetjes van acht jaar. En dan hoor je die ouders uh, tekeer gaan tegen de scheidsrechter. Daar hebben jullie dus geen was van. Je hoort wel eens wat langs de zijlijn uh, van ouders of van coaches. Uh, nou ja, als een coach dat doet, dan kan je met altijd nog uh, waarschuwen en vervolgens uh, het veld afsturen. Uh, publiek kan je op zich niet heel veel mee. Uh, dat zet je eigenlijk van je af, daar sluit je, je van af. Uh, en als het echt heel erg wordt, dan staak je wedstrijd. Maar tot nu toe is dat dan niet gebeurd. Dan nou komen, komen jullie uit de voetbalwereld. hè? Ja. Waarom heeft voetbal maar één scheidsrechter? Ze hebben wel twee assistenten, maar die kunnen het spel niet sneller. Alle grote sporten van de wereld. Noem het maar op. Minimaal twee scheidsrechters, soms zelfs drie. Die het spelletje stil kunnen leggen. Ja. Waarom bij voetbal niet? Ja. Goeie vraag. We hebben hier in de, in de zaal bij het publiek de man die bij HFC, de koninklijke HFC, alle, uh, alle scheidsrechters opleidt. En dat zijn er zo'n 40 per jaar, Jos Dion. Jong. Dat is iets, joh. dat is een fenomeen. Dat is natuurlijk fantastisch. Hoe is dat bij jou ontstaan? Ook door een, door een groep die jou uh, gezegd heeft, heeft uh, je moet gaan, gaan fluiten heb uh, je een opleiding gehad sowieso? Ja, opleiding heb ik gehad, uh, mijn vader heeft uiteindelijk wel uh, gezegd van uh, nou, ze zoeken nog scheidsrechts van de zaal uh, wil je dat een keer proberen nou, daar heb ik uiteindelijk ja tegen gezegd en vervolgens heb ik met degene die ik gefloten heb en met alle mensen eromheen die zeiden van uh, wil je het niet proberen om uh, de bondsopleiding te doen en the, uh, gedaan ja, we lopen richting het eind van dit blok. Maar ik wil nog wel van jou weten: uh, het project Vrouwelijke Scheidzeggers Hockey, waar jij mee bezig bent, wat, wat moet dat opleveren? Uh, dit project gaat dus over die zeven bonden. Ja, maar even vanuit de hockey. Hè? Vanuit, vanuit spe, ja, zo bedoel je, ja, specifiek hockey. Uh, wat we willen is graag, uh, ja, zeg maar in ieder geval, een verdubbeling van het aantal vrouwelijke bondscheidsrechters. En ook veel meer in de landelijke groepen waar Marijn ook naar streeft om daarin terecht te komen. Maar we willen vooral uh, het aantal verdubbelen. En ik... waarom vrouwen? Waarom specifiek vrouwen? Uh, als je kijkt, maar dan, ga je, dan wordt het al een, een breder verhaal. Als je kijkt naar de hele maatschappelijke verdelingen of de afspiegeling van de maatschappij. Dan zie je dat er ook heel veel vrouwen zijn. En als je bij hockey kijkt specifiek, dan zijn er zelfs veel meer vrouwelijke spelers dan mannelijke spelers. En, maar toch zijn er meer Mannen die fluiten dan vrouwen. Juist, dus we de willen het daar een beetje. Tijd. Ja, maar waarom? Als Waar we de discussie Klopt. hebben, moet je iets man, vrouw, uh, uh, onzijdig noemen. Ja, ik snap het. Dat willen we juist schrappen. <hijks> en dan komen jullie met een project voor meer vrouwen. Ik denk dat er ook nog wat anders speelt, behalve inderdaad het maatschappelijk verhaal, is ook dat internationale bonden die eisen dat er vrouwen komen voor internationale toernooien. En dat betekent wel dat je in je eigen land dus ook vrouwen moet opleiden voor, ja. voor dat doel. En tegelijkertijd vinden we met z'n allen dat het ook heel goed is... en dat zei ik zo net al, als vrouwen mannen fluiten... dan zie je dat, dat acceptatie daar ook anders verloopt dan soms bij, bij mannen die als mannen je fluiten. Alsjeblieft niet dat uh, wat ze bij het vrouwenvoetbal hebben... Dat een vrouw het vrouwenvoetbal moet fluiten nee, een en een man het mannenvoetbal. Nee hoor, lekker door elkaar heen. Ik denk Klopt. dat jij daarmee eens bent om gezellig met een vrouw uh, ja. te fluiten. Zeker. Ja, maar ja, was jij blij leus dat, leus dat in, de, in de Duitse hoogste klasse eindelijk een keer een vrouw verloopt? Ja, geweldig. Ja, ja, super. En ik deed het ook goed, gelukkig. Ja, ik, ik heb het niet gezien. Ik heb alleen gehoord ja. dat het heel erg goed heeft gedaan. Ja, super is dat. Ja. Ik heb ja. een leuke leus voor je. Dat is. We zijn thuis de baas, nu nog op het veld. <laughs> nou, praat Nou, voor jezelf. Uh, leuk dat jullie hier waren. Dankjewel. Uh, dit is uh, de week van de scheidsrechter in dit uh, bijzonder gezellige sportcafé. De Korver, kom nog even langs. Uh, kan nog de hele avond en anders morgen of overmorgen. Er is hier altijd wel iets te doen. We hebben geluisterd naar Jolande Brada en naar Marijn Goes. Nog één ding, Marijn. Uh, ik had het al gevraagd, maar toch nog even die droom. Ja. Wat is je droom, je echte droom? Uiteindelijke droom is de Olympische finale Top. te fluiten. Top. Ja. Ja, wat is jouw droom? Dat er uh, inderdaad veel meer vrouwen komen en ook veel meer coaches. Scheidzrechts coaches om zowel mannen als vrouwen te begeleiden. Want dat is er wat bij heel veel sporten aan ontbreekt. Over vijf jaar praten we elkaar praten we weer met elkaar. Dan gaan we kijken of het ook gelukt is. Nu gaan we naar een mopje muziek luisteren. <lacht> Follow in In Heerlijk onderwerp in onze uitzending, Annie. Dat zijn uh, de volgende talenten. Maar eerst eventjes de luisteraars uh, excuseren dat ze even een paar minuten niets hebben gehoord. Ja, maar jij moest er nodig roken, toch? Of niet? <laughs> uh, de stoppen zijn doorgeslagen. Oh, ja. <laughs> Riep de Want met de grootste stoppen, die gaat nu weg, dat ja. gaat tonen. Uh, dus, uh, u heeft ons even niet kunnen horen. Maar, uh, we gaan gewoon verder. En ja. inderdaad, met mijn favoriete onderdeel. Dat is namelijk met de talenten. En we hebben één dame en twee heren aan tafel... Een jonge dame en jonge heren, maar zeer talentvol. En ik begin natuurlijk met de dame, ja, Jackie. Want die is Europees kampioen, weet en, je dat, sinds 15 juli. Nee. Ja. En ze doet aan de mooiste sport die hier bestaat. Ja, dat vind jij. Dat vind ik. Ja. Dat is gewoon zo. <laughs> Precies, dus, Jackie en ik zitten op één lijn. Ja. Dus ze golft. Ja, nee, nee, nee. Ze softballt. Uh, en voor diegenen die dat niet kennen... Uh, het wordt wel honkbal voor vrouwen genoemd, wat totaal verkeerd geïnterpreteerd wordt. Ja, uh, dat is wordt. inderdaad fout. De bal is wat groter, de afstanden zijn korter, het is veel sneller dan honkbal en ook veel leuker. Tsjechi, je bent uh, Europees kampioen geworden in Tsjechië. Ja. Met welk team? Uh, met de nationale selectie onder 16. Ben onder 16. Ik dat, uh, ja, Want onder bent... 16. Ik ben 16 nu. Het dus, dus was mijn laatste jaar daar. Ja, het is dus mijn eerste en mijn laatste jaar daar. Uh, en vertel er eens over, over dat toernooi. Um, dat was in, uh, in Tsjechië, in Ostrava. Uh, ja, dat was uh, voor mij onder de 16. En uh, wij gingen daar eigenlijk uh, heen, niet wetende wat, uh, uh, hoe de competitie eruit zag. Hoe, of hoe wij erin stonden, hoe wij goed wij waren. Maar heel snel bleek dat wij uh, wel, uh, wel uitblonken in de, in de competitie. Maar dat is toch niet vreemd? Nederland is toch zowel op honkbal als softbalgebied de beste van Europa? Ja, het wordt ook uh, steeds beter. Is het, uh, want de dames, uh, het Nederlands team, die zijn nu ook Europees kampioen geworden ja. afgelopen zomer. Dus je ziet al steeds meer uh, dat, ja, hoe, hoe erg Nederland groeit op uh, honkbal en softbalgebied. En Oorlog, ook vierde van de wereld. Uh, ik denk uh, zo'n acht jaar of zo. Dat, uh, hoe, hoe, hoe ben je aan het softbal gekomen? Ja, uh, mijn broer speelde, speelde hongbal ja. uh, bij Kinheim. Aha, ja, doel. Ja, <laughs> en uh, ja, ik, uh, ja, zo ben ik eigenlijk een beetje ingerold. En mijn broer is uh, zelf vrij snel uh, gestopt weer. Maar ik vond, het, uh, ik vond het veel te leuk om te stoppen. Uh, de snelheid die erin zat, ik vond het echt heel leuk die actie. Want het grappige van hong en softball is... Uh, nou, heb ik het zelf ook heel lang gedaan. En iedereen zegt tegen me: wat een saaie sport, er gebeurt niks. En het ja. duurt maar, en het duurt maar. En ik kan er uren naar kijken. Ja. Leg jij nou eens uit waarom softbal zo leuk is? Um, wat ik zelf uh, zo leuk vind aan softbal is dat het um, ja, gewoon heel, heel snel gaat. Ook vooral dat. Uh, Tegenover hongbal is dat ook weer heel anders. Dat het uh, sopal zijn echt... Uh, moet je heel snel denken als je, als je ineens de bal krijgt. Dan moet je ook goed van tevoren ook weten wat je misschien wil doen. Of, uh, maar je moet heel snel zelf denken. En ik snap misschien dat als je aan het kijken bent. Dat, dat het wat, wat minder... Want dan heb je niet dat wat in je hoofd zit. Dat het dat snel moet, moet gaan. Ja, ook het heel... Ja, je moet wel de regels gaan. anders snap je er ook niks van. En dan is het ook uh, een beetje raar misschien wel om... Uh, om naar te kijken wat er allemaal gebeurt. En uh, ja, er zijn uh, best veel regels. Dus er kan ook heel veel gebeuren met uh, verschillende dingen. Je bent 16 geworden. <laughs> dus het onder 16 team is voorbij. Ja. Nou komt er weer een Europees kampioenschap voor het team onder 19. Onder 19, En daar ja. ben jij voor aan het trainen. Is er enige kans dat je daar ook in komt? Um, uh, die kans bestaat natuurlijk. Maar dat uh, vergt wel uh, altijd blijf trainen voor mijzelf en uh, zolang maar uh, hard genoeg blijf trainen dan uh, zie ik zeker wel een kans daar liggen. En wat betekent hard trainen in het softball? Hard trainen betekent uh, altijd wel elke training uh, goed, uh, ja, goed meedoen en uh, uh, ook bedoel, zelf. hoeveel eigenlijk? Hoeveel zijn dat? Hè? Hoeveel trainingen doe je per week? Um, ik train uh, 15 uh, uur per week zo ongeveer uh, en dat uh, is dan zes keer per week. Nou heb je wel een probleem, want je bent buitenvelder. Ja. Dat betekent, er zijn veel buitenvelders die allemaal, zeg maar, de ene beter dan de ander natuurlijk, zoals altijd. Maar jij moet het ook voornamelijk hebben, denk ik, van je slagkracht. Um, dat, nou, dat valt, uh, valt wel uh, mee, want er zijn niet heel veel uh, zeg maar, uh, buitenvelders die alleen buitenvelders... Ik ja, doe, ik doe uh, eigenlijk alleen buitenvelders, en soms doe ik, uh, zit ik in het binnenveld nog bij... Maar uh, mijn specialiteit ligt echt wel in het buitveld en er zijn maar heel heb weinig. Je ja, daar heb ik wel echt, uh, daar ligt mijn pas wel echt. En ik, er zijn maar heel weinig me meiden die daarvoor hebben gekozen en uh, uh, rechts. Of rechtshandig? rechtshandig, ja. Ook oh, aan slag. Aanslag ook. Ik, kan, uh, ik ben aan het trainen ook wel linkshandig uh, dingen te doen, maar um, aan slag moet je uh, ook wel echt uh, uh, ervan hebben. En uh, ik ben er zelf nog uh, heel hard aan voor het trainen, want het, dat, dat mis ik nog wel een beetje. Maar uh, ik ben van plan deze winter daar echt wel heel hard aan te werken. Uren in een slagkooi gaan staan. Ja. <laughs> ja. Echt de oplossing. Ja. Ja. Straks gaan wij praten over jouw toekomst. Want over vier jaar zijn uh, of over voor drie jaar Olympische Spelen. Ja, zeker. We gaan we straks over hebben. Want naast jou zit Ajoep. En Ajoep, Guram, Wat doe jij? Ik judo. Je judo? Ja. Bij welke vereniging? Bij Can in Haarlem. Ken Amil. De kennemer, amateur, judo vereniging. Ja. Heel goed. Mooie club. Van Cor van de Geest. Ja. Loopt hij daar nog steeds rond? Uh, hij is nu eigenlijk een soort van manager. Hij, uh, je ziet hem soms wel een keer training geven, maar judo doet hij niet echt meer. Of training geven, af wat, en toe. Wat een ontzettend zware sportboel vind jij. Je moet er heel hard voor trainen, want hoe lang train jij, hoe vaak train je... Uh, ik train zes keer in de week van een anderhalf uur, dat is ongeveer elf, twaalf uur per week training. En dan denken mensen, ja maar de een traint vijftien uur en zes keer anderhalf uur is negen uur. Maar een training voor judo, dan praat je wel over iets heel anders hè? Ja, het is veel. Vertel, en... vertel eens hoe een training eruit ziet. Uh, je, begin, je begint eigenlijk altijd met rekken, dan komt je warming up en dan doe je je ding wat je wilt trainen, waar je beter in wilt worden en dan ga je met je concurrenten, met je vrienden ga je de mat op en om een potje te judo. en dan heb je verschillende variaties. soms ga je de looptraining doen en dan ga je gewoon uh, je pakking doen. verschilt heel erg. ik kijk naar je oren, want van judoka's is bekend ja. dat ze bloemkooloren hebben. ja. wat zijn bloemkooloren? Uh, zeg maar als je heel erg fysiek judoet, dat je je hoofd heel veel gebruikt, dat je op de grond uh, heel veel judoet. Krijg je ja, worden je oren eigenlijk groter en dikker. Ja, ook omdat je er enorm veel klappen op krijgt. Ja. Je wordt, zoals je al zei, de pakking. Mensen pakken je, je uh, judo-pakt dan vast om jou lekker in een goede greep te krijgen. Jij probeert dat te voorkomen. En dan krijg je nog wel eens een knal uh, Ja. Neer en der. Dat krijg je wel vaak, ja. Wat heb je al bereikt? Hoe oud ben je? Ik ben twaalf. Twaalf, een jongen jongen. Hoe lang judo ben je al judo? Uh, ik begon op mijn vierde heer in Zandvoort. En uh, toen uh, mocht ik naar Haarlem judoen, omdat ik er uh, passie voor had. En nu judo ik al acht jaar in acht totaal. Jaar. En... Ja, sorry. Ja, je, je bent talent hè, maar je zit aan de talententafel. Wat heb je tot nu toe bereikt? Uh, ik ben vijfde van Nederland geworden, waardoor ik ook uh, bij de JBN bekend ben geworden. Wat, en, wat is die de Jadier? De Judobond Nederland. Okay. En dan, uh, ik volg ook alle RTC-trainingen. Uh, ja. Wat zijn ook. de regionale, ja. voor zeg maar het Nederlands uh, team? Ja. Dat dus is pa, op Papendal maar is in Arnhem. Leuk. Ook lekker veel heen en weer. Ja. ja. Vind, hoe vinden die ouders dat? <laughs> ja, die vinden die erg als ik maar de, mijn passie blijf volgen. Heel Dus je wordt gesteund door je ouders? Heel erg, ja. En, ook jij doet aan een olympische sport. Hé, hey, we hebben winnen hey. oh, hier in... Uh... Oh, oh. Het was van korte duur. Uh, maar ook okay. jij doet aan een olympische sport. Ga maar vast nadenken wat jij het allerliefste wil en wanneer. Want uh, tegenover jou zit Bodie van Galen. Hardy die bodie. Hallo. Wat doe jij? Ik doe tennis. Daar hebben we het ook al uitgebreid over gehad vandaag. Uh, hoe goed ben jij? Hoeveel train jij? Ik train vijf keer in de week en dat is ongeveer 10, 11 uur per week. En hoeveel toernooien heb je al? Mm, niet heel veel, maar ik blijf trainen om beter te worden. Je blijft trainen, dat doet iedereen. Is jouw passie, ik, ik proef net bij Ajoep, zoveel passie. En ook bij, bij, bij Jackie. Die passie, waar uit die zich bij jou in? Nou... Um, ik vind het een leuk sport, je doet, veel, je, je doet veel, je beweegt veel, je kan je emoties erin tonen. Het is eigenlijk een sport waar, waar je alles in kan doen. Heb je de hele dag een tennisracket in je handen? Mm, ik zou het wel willen. <laughs> Kijk, en daar, daar toont het de passie. Je speelt in Zandvoort, hè? Ja. Wie is je trainer, Hansie? Hans, en ik train ook veel in uh, Hoofddoor. Ook? En dat zijn? Wat voor um, trainingen? Dennis van Scheppingen. Ja, ah, een oude prof. Mm. En uh, daar is een hele groep van. En daar maar, train ik heel veel mee. Maar Hans Biet is ook goed, hè? Ja. ja. Hoe kom je in het Hoofddorp terecht? Um, ben je gevraagd? Eh, nou, het was eerst... Ik trainde al bij de Bond. daar train ik al veel in het Hoofddorp. Toen um, kwam er nog... Uh, toen kwam Dennis van Scheppingen Academy. Daar train ik nu nog steeds en... Uh, daar ben ik één keer gaan proeftrainen. Toen was het zo van, ik vond het leuk training. Dus ik ben daar vaker gaan trainen. En hoe ga je naartoe met de bus? Um, nou, Ik zit op school in Hoofdorp. Oh, okay, cool. En dan loodschool, fiets ik Haarlemmermeer Lyceum. Dat is een loodschool? Ja. ja. En daar kun je dus ook eh, vanuit het Haarlemmermeer Lyceum meer aan je sport doen? Ja. Dat is wel prettig. Ja. Als dat nou niet het geval zou zijn, zou het dan moeilijker voor je zijn? Zeker, want dan kon ik niet in de ochtenden trainen en het zou moeilijker zijn om vanaf school naar de tennis te gaan. Ja. Jackie, jij zit neem ik aan ook op school. Ja. Waar zit je op school? In Amsterdam, het Kallen Lyceum. Het Kalend Lyceum, dat is ook een loodschool? Loodschool, ja. Dus voor jou geldt hetzelfde. Jij kunt je sport combineren met leren, studeren... Ja, heel goed zelfs. Daar uh, ben ik heel blij mee. Dat, uh, ik doe, uh, sinds dit schooljaar doe ik lood. En uh, voorheen was dat uh, gewoon een normale school. En ik, had toch wel, ik merkte heel erg dat het uh, toch moeilijk werd. Want ja. mijn school wilde wel dingen doen voor mij. Maar het was gewoon niet mogelijk met, uh, met alle regels. kun je ook je softball daarin trainen? Want ja, laten we nou wel zijn. Het is een dermate moeilijke sport. Alleen de hele grote in deze wereld kunnen softballen. Daar moet je ook heel intelligent voor zijn. Uh, om een goede softballer te zijn. Uh, nee, even alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk geen, helaas, hele grote sport in Nederland. Nee, helaas niet. Dan kom je op een loodschool, waar veel sporters zitten... waar ook, denk ik, met name voetballers, atleten... Uh, de wat grotere sporten ja. aanwezig zijn. En dan kom je met softball aan. Ja, uh, ik merk wel, te, want we hebben sinds dit jaar CTO softball ook... Um, dus die zitten ook bij mij, uh, bij mij op school. En daar zitten ook uh, honkbal. En ik zit, merk ook dat er uh, veel honkbal lood zijn. Ook. Dus het valt eigenlijk best wel, uh, wel mee hoe weinig uh, uh, yeah, was dus, daar. dus daar zitten. Ik zie wel steeds meer in ieder geval. Dus, uh, nee. dus het 2020, valt wel mee. Uh, Andy. Ja, daar gaan we het zo meteen over is hebben. een ongelooflijk ja. belangrijk jaar, hè? Ja, zeker weten. Eigenlijk was het afgelopen jaar een heel belangrijk jaar, want toen werd honkbal en softbal weer op de Olympische kalender gezet. Ja, maar in en 20 staat het erop. In Japan. Is het gewoon een. Zou je het leuk vinden, Japan? Heel leuk, ja. Echt een droom die uitkomt in Japan. Nou, gewoon door blijven trainen Ja, Zeker weten. Joh. Kan is het toch? Ja. je ja. hebt uh, twaalf. Net van de basisschool af, denk ik. Een jaartje al. Nee, nou, ik zit jaar. nu in de tweede. Je zit al in de tweede? Wat voor school zit jij? Ik zit ook op het Caland Lyceum. Dus ook een loodschool? Ja. En dat is misschien wel uh, het allerbelangrijkste voor een, een sporter, dat hij de mogelijkheden krijgt om te sporten. Hoe, hoe zit dat bij jou? Uh, ik train uh, in de avonden, train ik in Haarlem, maar ik heb twee ochtendtrainingen in de week. En uh, dat is uh, vijf meter van mijn school af, is er een, een sportcentrum waar de... Heel veel topsporters ook trainen en daar hebben we onze dojo en daar train ik elke ochtend. Ja, okay. en dat geeft dus ook extra stimulans hè? als je met andere topsporters traint waar je tegen aan kunt kijken, tegen op kunt kijken, om nog meer je best te doen. Ja, je zit ook met de... heel veel topsporters in je klas die ook vertellen ook over de... als ze niet zijn geweest van naar een EK zijn geweest dan vertellen ze altijd hoe het is en dan, dan wil je dat zelf ook gaan meemaken. Ja. Nou, dat ga je wel meemaken, dat zie ik. Ja. <laughs> dat, dat proef ik. Hoe zit het met jou? Als jij nou kijkt naar de televisie, en ik moet heel eerlijk zeggen, bij tennis kan ik het niet meer volgen. Ik zie uh, elke week wel ergens een toernooi, en daar hangt dan een naam aan, maar ik zie altijd dezelfde namen. En ik zie altijd dezelfde uh, scheidsrechters. Het is een beetje. Ik, ik zou zo graag willen dat ze. 10 toernooien per jaar zouden hebben. Ja, Kun je dat... je dat voorstellen? Nou, ik kan het niet echt voorstellen, want er zijn ook, er zijn ook lagere tennissers die ook um, niet op het hoogste niveau kunnen tennissen. Dus als er dan hogere uh, uh, tennistoernooien zijn, die uh, voor uh, betere tennissers zijn, zoals Federer en Djokovic. En voor die iets lagere kunnen dan, uh, zoals Rosmalen, daar doen geen vederen mee. Doen geen Djokovic mee. Ja, heeft dat ook niet een beetje met geld te maken? Ja, dat ligt daaraan. Het kan ook zijn, je vindt, je vindt het leuk of je wilt gewoon veel geld verdienen. Ja. Hoe zit ik, het met jou? Ik vind tennis heel leuk. Ik doe het alleen maar voor, omdat ik het leuk vind. Je hebt alleen wel het voordeel, als Jackie de allerbeste van de wereld wordt dan krijgt ze misschien, als ze mazzel leeft drie gevulde koeken. <laughs> en als ze heel erg goed wordt, nog beter, vier gevulde koeken. Maar als jij de beste van de wereld wordt... dan krijg je vier miljoen gevulde koeken. En misschien nog iets meer. Dat is toch wel een verschil? En toch maakt het jou niet uit? Ik kijk even naar Jackie. Maakt het jou wat uit? Nee, eigenlijk helemaal niet. Um... Natuurlijk is het fijn als je, als je er uh, wat geld mee zou kunnen verdienen, maar uh, dat, het feit dat we er geen geld mee kunnen verdienen of heel weinig, uh, het stopt mij niet van uh, wat ik leuk vind om te doen. Het is echt, Want uh... jij hebt het enige voordeel dat het Olympisch is geworden. Als jij bij het Nederlands team komt, dan krijg je een uh, toelage van NOC en NSF. Ja. En ik kan voor de anderen hier in de zaal vertellen, dat is ongeveer 1500 euro in de maand. Jawel, daar kun je echt uh, een paar potjes van breken. Nee, maar dat, dat is dan nou eenmaal... Maar koeken kopen. Dat, maar dat is nou eenmaal het nadeel van een wat kleinere sport. Ja. Jackie, je gaat in de Silver League spelen. Wat ja. betekent dat? Uh, uh, dat is de overgangsklasse naar de, naar de hoofdklasse. Dat, uh... Is de ene hoofdklasse dus? Ja. De ene hoogste. Daar, daar ga ik nu beginnen. Bij welke club? Uh, Onze Gezellen. Ga ik, uh, dat is mijn nieuwe club. Nu, daar ga ik nu heen. En daar hoop ik uh, wat meer te leren van het spel. En, uh, uh, yeah. Ben je nog niet gereed voor de hoofdklasse? Uh, nee. Vind ik zelf uh, nog niet. Vooral dat aanslag. Dat, uh, nee. want toch gooi je de, de pitchers heel snel dat zegt. Uh, uh, ja, dat, dat is echt uh, hardgoois daar. Dus dan, uh, de zilverleague is een mooie stap om dat, uh, dat te gaan leren. Dan nou zit jij uh, voor heel veel sporters op een punt waarbij de een enorm doorgaat en topsporter wordt. En de ander krijgt, en laat ik een voorbeeld nemen. Ik heb zelf een zoon die kon heel goed atletieken. Die was goed in atletiek. En toch op zijn veertiende, vijftiende zei hij op een dag... Pap, en hij had records gehaald en alles. Pap, ik ga naar de scouting. Nou, dan moet je even je tong afbijten. En even heel hard slikken. Maar ik heb het uh, natuurlijk, want hij wilde dat graag. Want hij krijgt een vriendinnetje. En uh, dat kan bij jullie ook gaan gebeuren. Dit ja. is het moment waarop je of een topsporter gaat worden, of afhoudt. Ja. Besef je dat? Op zich me heel goed, ja. Uh, maar voor mij uh, is de keuze wel gemaakt om uh, voor mijn sport te kiezen. Heb je een vriendje? Nee, nee, nee. Daar ben ik dus helemaal niet mee bezig. Dus dat is echt. Het sport staat bij mij op één. Dus uh, de rest, uh, het komt wel. Hey, Joep, heb je een vriendinnetje? Nee, nee, ik kom ook niet echt mee bezig. <lacht> nee. Wat is het mooiste dat jij tot nu toe beleefd hebt in Judo? Uh, denk ik uh, mezelf heb laten zien bij de ABN en. Uh, dat ik oh, in mijn eerste jaar, min 15 al uh, met de grote jongens uh, eerst van Noord-Holland ben geworden. En ook meteen voor het NK ben geplaatst. Wat voor band heb je? Ik heb bruin. Bruin? Dus nog even door? Ja. Op de zwarte band? Met slip? Nee. En wanneer is dat de EK? Je hebt niet echt, uh, wanneer andere sporters ook de EK doen, heb je eigenlijk niet. Je hebt heel veel Grand Slams. En dan heb je, uh, je, heb je een EK en een WK, maar... Als je nog in de jongerengroep zit, heb je Eof. Dat is de EK voor jongeren. En je hebt ook een WK voor jongeren. Ja, en wanneer moet je? Uh, ik, ben, ik hoop dat ik het misschien kan meedoen met het in 2022, uh, 2024. Met uh, Eof. Maar nu hou ik me daar nog niet mee bezig. Maar uh, hou ik me, richt ik mijn doelen af op het NK die uh, in uh, februari die komt. Bodie, hoe ziet jouw nabije toekomst eruit? Wat ga je allemaal doen? Wat voor toernooien ga je spelen? Ga je naar een andere trainer? Ga je naar Amerika? Of... Nou, ik zou het heel leuk vinden om naar Amerika te gaan. Maar voor nu, ik vind nu heel goed waar ik in train. Ik train met hoge jongens. Ik heb veel tegenstand vaak. Dus als het zo nog even drie, vier jaar door blijft gaan, dan kan ik me nog wel zeker veel bewijzen. Dan ga ik even de laatste vraag aan jullie stellen. En dat is de belangrijkste vraag. Je droom? Jackie. Ja, dat je is... Ik ben nu uh, zestien. Ja. De uh, ultieme droom uh, is... Uh, uh, Olympische Spelen echt wel... Uh, uh, ja, het liefst uh, goud natuurlijk. Op? Ja, dat is uh, echt mijn... Uh, dat is over, over drie jaar. Dat ja. Ja. Dus, het, het is mogelijk. En ik daar dat... dat uh, ik heb al een paar mensen die hebben gezegd dat, uh, dat gaat je niet gaat lukken. Maar dat, uh, dat is Laat die maar zien. Dat ja. is allemaal over. Zo is het. Ja. Dat is toch door, Doen. Ayoub, we worden jou wel een beetje van... Ja, ik zie het allemaal wel. En ik heb eigenlijk... Ga ik niet zo ver vooruit kijken. Maar toch, ondanks dat je pas twaalf bent. Want je bent een jonge jongen. Wat is nou je droom? Een natuurlijk olympisch kampioen worden. Oh. En uh, mijn naam laten zien bij de andere judoka's. En uh, de EOF's winnen, omdat ik op jonge leeftijd al te zien ben. Door ja. de, de grote judoka's. Wie, wie is je grote voorbeeld? Uh, het is heel moeilijk naam, nou, maar Naohisha, Naohisha Tokata. Oh, is een, uh, een Japanner. Ja. Ja. Uh, hij heeft dezelfde judostel als ik. Uh, dynamisch en uh, is snel, zeg maar. En jij ook, dus? Ja. je ja, ja. er ook een jaar aan te zetten. Je bent nu 12. Wanneer is een judoka op zijn hoogtepunt? Als hij in de min 18 zit, min 18 jaar, dan uh, reist hij heel de wereld rond. Maar ik mag uh, dit jaar waarschijnlijk mee naar Moskou om daar een uh, toernooi en een trainingstage mee te draaien. Zo, Leuk jongen. Goh, goed hoor. Net, daar zul je wel naar uitkijken. Ja. Heel veel succes daar. Mody, wat is jouw uh, droom? Mijn droom is uh, rolakoros winnen. En, en waarom Roland Garros? Ik vind het leuk om buiten te spelen, ook hier op Zandvoort. En. Gravel. Ja, ja greffel. Ik vind het lekker om te glijden. En ja, kan je ook harder slaan, doorslaan. En, en lekker in de Wie was jouw uh, grote voorbeeld? Veder. Ja, terecht. Had ik in jou nog niet gedaan, Jackie. Heb je een softbalvoorbeeld? Uh, dat is wel uh, Britt Vonk. Britt, ja. Ja. Dus, Hij uh... slaat denk ik nog ietsje harder dan jij doet. Ja, nou, dat weet ik wel zeker. <laughs> Heel veel succes alle drie. Heel leuk dat jullie er waren. En uh, je kunt ervan uitgaan dat uh, Henny en ik jullie op de voet gaan volgen. Is het niet op internet, dan is het wel op televisie. Want daar komen jullie zeker ook op binnenkort. En uh, Jackie, jou zie ik wel in, uh, in Japan. Ja. weet het wat, hè? One opportunity To seize everything you ever wanted One moment That you captured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 I'm We hebben nog niet een volledige tafel voor het laatste blok uh, in dit programma. Maar we hebben dus wel iemand uh, waar we eigenlijk niet op gerekend hadden. Dat is Matthijs Loos. Die is van de Lions, van de basketbalvereniging. En we hebben naast hem zitten, uh, als ik het goed zeg, kokzwemmer. Dat zeg je goed. Uh, en jij bent de beheerder van deze sporthal, hè? Correct, ja, klopt helemaal. Vind je het goed dat ik met een jeugd begin? Uiteraard, uh, die gaat voor. Want wat is er bij jouw club aan de hand op het ogenblik? Met een damesteam dat met 80-20 wint... Ja, 80, 20. Mooi toch? Of niet? Ja, het is hartstikke mooi, maar hoe kan dat opeens? Ja, ik zal het er ook niet zo goed weten. Ja, we hebben een moment gehad dat de damesim compleet uit elkaar viel. Ja? Dat was echt zonde. Maar het komt nu weer een beetje bij elkaar. Maar dat hebben ze stiekem een paar jaar getraind om dit niveau te halen of zo? Nou, een paar jaar niet. Maar ze zijn net begonnen, volgens mij. Volgens mij is er nu een nieuw team gekomen. En uh, oh, dus ja. de tegenstand was niet zo goed. Ja, dat zou ook kunnen. <laughs> nou, ze winnen alles met enorm grote verschillen, joh. Dat is onvoorstelbaar. Ja, volgens, volgens mij is het nu ook een, een nieuwe coach en ik denk dat die dat uh, heel goed doet allemaal. Toen ik nog jong was en dat is een hele tijd geleden, oh, ja? was uh, Lions een, uh, een topclub in Nederland. Ah. Ze liggen er weer uit. <laughs> even kijken, doen wij het nog? Ik kijk ja, even naar de techniek. Oh, hier ja, ja. in de sport al die heel gezellig is. En ook heel gastvrij, as usual. Uh, ik wilde zeggen, de Lions, een jaartje of dertig uh, geleden, was echt een topclub in Nederland. Langer geleden. Is dat langer, Joop? Ja. Nog langer geleden. Ben ik het dan al zo oud? 35 jaar geleden. <laughs> nou, maakte maar 40. Van. Nou, maakt, maakt, maakt er inderdaad maar 40. De Lions was een ja. topclub. Wat is er gebeurd in de tussenliggende jaren? Waarom is dat niet meer absoluut de top van Nederland. Ja, ik denk dat zoveel mensen in Zandvoort vooral niet meer uh, snel voor basketbal kiezen. Vooral toen ik opgroeide ook was ik de enige in de klas die basketbal speelde ook. Iedereen zat op voetbal. Dus ik denk dat voetbal uh, toch meer de overhand heeft in Zandvoort. En dat we gewoon niet zoveel mensen meer hebben die basketbal willen spelen. Maar ik denk dat geld ook een rol speelt, hè? Ja. Want dat nou, is er niet in basketbal. Niet hier, Nee. Nee, maar dat is toch een belangrijke reden. Dat, uh... We hebben trouwens onze volgende gast aan tafel gekregen. Hè? In het donker het heb jij niet uit. gezien, hè? Bert-Jan Wijnands, de <laughs> gastheer. Waarbij wij heel blij mee zijn dat we hier in dit uh, ongelooflijk gezellige sportcafé uh, aanwezig mogen zijn. Welkom. welkom. Dankjewel. Ja. Maak het nog even Matthijs af, want die is ook ja. scheidsrechter. Ja. We gaan de week van de scheidsrechter in. En ik heb ook wel gebasketbald. Basketbal is een ex explosieve sport. Met veel emotie. En die emotie wordt nog wel eens uh, afgereageerd op de scheidsrechter. Ja, ja dat klopt. Zeker. Maar uh, ik fluit meestal vooral u, u, onder 16. Daar heb je het niet zoveel. De meeste mensen die kritiek geven zijn meestal ouders of coaches aan de zijkant. Maar ja. daar heb ik echt... Hetzelfde. Uh, ja, ja. Overal hetzelfde. Maar nee, daar geef ik geen aandacht aan. Wat, wat wil je? Uh, Hogerop? Nou, als scheidsrechter heb, of als speler? Uh, als scheidsrechter uh, zelf heb ik niet echt... Uh, een doel of een droom, maar als speler uh, lijkt me wel vet om hoger te komen. Vooral met het team, want ik speel nu al acht jaar in hetzelfde team. We zijn met z'n allen begonnen en we staan nog steeds met z'n allen met hetzelfde team. Dus dat vind ik ook mooi. En is dat het eerste? Uh, nee, nee. Dus Olympische Spelen wow. is voor jou niet echt haalbaar? Nee, dat zit er niet in, denk ik, nee. <laughs> uh, uh, kokzwemmer. als je nou hebt over... Mijn, mijn familie komt voor een gedeelte uit Zandvoort. En dat zijn keuren en lammers. Ja. Maar zwemmer is er ook eentje. Dat is er ook eentje. En ik ben er eentje van Poetje. voor degene die de scheldnamen nog herinneren. <lacht> want het is lang geleden dat die gebruikt werden. <lacht> uh, jij bent beheerder van deze prachtige accommodatie. Zeker. Daar zeker. moet je trots op zijn. Absoluut. De hal gaat zijn negentiende jaar in. En, uh, ja, ik denk dat de bestuur en alle anderen er alles aan gedaan hebben om de hal uh, levensvatbaar te houden. En vooral goed te laten uitzien. En, uh, ja, dat lijkt me redelijk geslaapt tot nog toe. Nou zeg je 19 jaar. Nou kan ik me zo voorstellen. We hebben topsporters aan tafel gehad. We hebben scheidsrechters aan tafel gehad. We hebben nu een beheerder aan tafel. Ja. Wat is jouw droom met deze hal? Wat mijn droom is met deze hal? Nou ik denk dat ik die droom al gehad heb uh, inmiddels. Maar uh, nee, uh, sportieve hoogtepunten zijn altijd welkom natuurlijk. Uh, ja, uh, Heddy ja. heeft het over vorig jaar. Zaalvoetbal. Het zaalvoetbaltoernooi, ja, ja, oh, het, het zaalvoetbal jaarlijke Ja, Dat gaan we volgens mij de 48e jaar in. 48e jaar. editie ja, ja. Ja, aan één uh... stukje. Ik moet je één ding zeggen, ik heb nog nooit, of ja ik heb wel dat niveau gezien, maar nog nooit hier in de omgeving dat niveau gezien wat jij hier in je al hebt. Dat klopt inderdaad, vanuit de hele regio komen Ongelof. de topvoetballers uh, vanuit Amsterdam en de omstreken IJmond hier naartoe. En inderdaad, het niveau uh, is stijgende de laatste jaren uh, in de hoogste klasse. En het leuke is dat het Zandvoortse jongens zijn die dan de finale halen. En nou. dat dan de tegenpartij het halve Nederlandse zaalvoetbalteam uitnodigt om ja. die jongens te verslaan. Om te proberen te verslaan. En, uh, <laughs> ja, nou ja, goed, dat is een mooie uitdaging voor ze. En uh, ja, wij zien dat natuurlijk graag, hè, dat uh, de kampioen die al drie of vier jaar nou, achter ja. elkaar uh, kampioen is geworden ja. uit Zandvoort, dat ja. die flink uitgedaagd wordt. Uh. Merk jij als beheerder, en je ziet veel sporten voorbij komen, dan kunnen hier sporten als volleybal, handbal, basketbal, zaalvoetbal, alles kan hier gedaan worden. Ja. We hoorden onder andere zeggen dat het in de breedte moeilijk is om de jeugd aan het sporten te krijgen. Ja, Merk je daar iets van? Ik, ik denk niet dat de reden is dat de jeugd niet wil sporten. Het grootste probleem in Zandvoort is dat de huizenprijzen zijn gigantisch. Dus alle jongere uh, mensen eigenlijk die gaan samenwonen, ja, die vertrekken naar Hillegom, Nieuw-Vennep, die gaan uit Zandvoort, krijgen daar de kinderen. Ja. En ja, komen later als op een jaar of leeftijd van 50 weer terug. En dus het vergrijst? Zandvoort vergrijst heel erg, uh, ja. al jaren is dat gaan. Uh, ja. Hoe is dat voor een beheerder? Krijg je hier ouwe, oude lullen binnen? Nou ja, de beheerder is uh, kok, zwemmer en ik ben de uitbater uh, van de uh, ja, uh, samen met mijn vrouw. Ja, nee, wij merken duidelijk wel uh, een, een daling van uh, de bezoekers. Dat is uh, nou, sinds een seizoen of vier zeer zeker merkbaar. En het wordt steeds moeilijker om mensen aan de sporten te krijgen. Zeer zeker de wat oudere jeugd. Maar ga je dan ook denken: van, nou, het is allemaal leuk en aardig, een uh, sporthal. en we hebben een hartstikke gezellige bar. Ik snap niet dat mensen hier niet. Uh, nog veel meer gebruik dan van maken. Maar dat je dan denkt: van ik ga eens wat anders uh, bedenken. Misschien wel iets meer uh, spelletjes, uh, een quiz. Of, uh, dat nou, soort hey, gelukkig zijn we creatief genoeg om een aantal dingen ernaast te kunnen en mogen doen. Uh, we zijn natuurlijk wel altijd gerelateerd open aan de sport. Daar ligt de prioriteit. Maar de weekenden die dus vrij beschikbaar zijn, daarin plannen wij diverse andere activiteiten. Bijvoorbeeld een bingo, maar ook privéfeestjes en verjaardagsfeesten, kinderverjaardagen. Ook in combinatie met de sporthal. Maak je je zorgen? Uh, nou, zorgen wil ik het niet noemen, maar ik denk dat je wel uh, moet blijven ondernemen om te zorgen dat je je gasten binnen blijft houden en dat ze ook blijven komen. En zorgen maak ik me meer voor de, de, de sportverenigingen, Zeer zeker als ik kijk naar bijvoorbeeld de badmintonverenigingen die er, die er in Zandvoort zijn. Daarin zien we wel de vergrijzing slaan toe en er komt geen nieuwe aanwas. Terwijl er eigenlijk wel genoeg oudere jeugd is, noem ik het altijd maar, die eigenlijk wel heel graag zou willen sporten. En badminton is een leuke, gezellige sport. Ja, en talenten spelen in Frankrijk en in Japan, hè? Ja, de talenten wel. Ja, ja, maar er zijn ook wat aardig wat talenten hier uh, vandaan gekomen. Dus, en daar mogen we trots op zijn. Maar dan moet, we willen ook graag nieuwe talenten hebben. Hmm. Maar dat betekent wel dat men moet en blijft gaan, en gaan sporten. En die heeft al gezegd, het is een ontzettend gezellig café. Zo mag Dank je het u. noemen. Hè? Maar je zou hier bijvoorbeeld een prachtig zandvoortskampioenschap uh, Zandvoorts kampioenschap darten kunnen houden. Dat zou heel goed mogelijk Ideaal. zijn. We, we hebben twee vaste dartbanen en uh, we hebben er uh, drie, uh, drie portable banen. Dat is allemaal heel goed mogelijk. Ja, en wat misschien een hele mooie uitbreiding zou zijn waarover gesproken wordt, is uh, inderdaad het, het tennisgedeelte. Dat zou een enorme verrijking zijn, uh, denk ik, voor heel Zandvoort. Maar ook zeker natuurlijk uh, voor een uitbater zoals ik. Tot slot, Matthijs, die uh, vergrijzing. Bij basketbal moet dat helemaal een probleem zijn, want je gaat niet zozeer op je vijftigste of zestigste nog even uh, basketballen. Nou, we hebben wel een herenteam met, uh, ja, nou, heren team met een heren-veteranenteam, Die speelt zo af en toe wel een wedstrijd. Maar uh, we hebben wel aardig wat oude mensen die nog wat basketbal spelen, volgens mij. Goed. Wie is je favoriet, Niels Krabberdam? Uh, Ronnie van der Meij is mijn trainer, daarom. Ja, kijk dan, ze hoorden het ook. Hennie, we de zitten laatste al, minuut. Jongen, we zitten alweer in de, in de bijna-overtime. Ja? Was het weer een gezellige twee uur? Wat heb ik genoten met name van de talenten... maar ook van onze laatste gasten, Bert-Jan Wijnands. De gasten hier, Kok Zwemmer, de beheerder en Matthijs Loos. Maar ook van alle andere gasten die hier waren. En alle mensen die hier in dit gezellige sportcafé aanwezig waren... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. Opdang in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur.